met het NOS -journaal. In Den Haag is of meerdere demonstraties wilden verstoren. In Den Haag wordt gedemonstreerd door Koerden, de extreem-linkse AFA en de IAVVS van website Geen Stijl. Bij het Malieveld demonstreerden zo'n 50 mensen van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Zij betoogden onder meer tegen de Europese Unie en tegen immigratie.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 Boven de Ginkelse Heide bij Ede is toch een aantal parachutisten getropt. De nabootsing van operatie Market Garden uit september 1944 liep veel vertraging op door de mist vanochtend. Het herdenkingsprogramma op de grond ging wel gewoon door. Volgens de gemeente kijken ruim 60.000 be bezoekers naar de landing. Operatie Market Garden was 70 jaar geleden bedoeld als een verrassingsaanval van de geallieerden... om een einde te maken aan de Duitse bezetting, maar die mislukte. De Thea Beckman-prijs voor het beste historische jeugdboek gaat naar Dirk Weber voor zijn jeugdroman De Goochelaar, De Geit en Ik. Het verhaal speelt zich af in 1927 en gaat over de elfjarige Camille, wiens vader wordt gearresteerd. Volgens de jury heeft Weber het tijdsbeeld van 1927 op zeer geslaagde wijze geschetst. Het weer, het is hier en daar bewolkt. Er zijn ook perioden met zon. In het zuiden is er kans op een enkele bui. En het is 20 tot 23 graden. Morgen koeler en buien. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NWZ. DFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sledrecht Oost daar 2 kilometer. Er staat een kapotte auto op de A27 Almere richting Gorkum. Bij Utrecht Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 In beter al geweest de nieuwe website van CFM? Ja, we hebben een nieuwe website op het, Jan. Ja, ik heb al. Hij ziet vriend. er schitterend uit. Te vinden op www.cfmzandvoort.nl. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.cfmzandvoort.nl. Zeker de moeite waard om daar vanaf nu even een kijkje te gaan nemen. zie je de nieuwe single van Bruno Mars Locked Out of Heaven.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 Een Amerikaan en een, Fran een Fransman, sorry, excusez uh, hoor. Dat is uh, een, een, een, een, een, een, een zeilwedstrijd geworden van, uh, met een Swan en een, een Franse boot. Van Centropein naar nou, Club 55. Club 55 is een van de meest exclusieve strandtenten in uh, nou ja, Paes Pampelon, dus naast Centropein. En dat is eigenlijk traditie geworden vanuit die kleine zeilwedstrijd. Het dus is een grote afstand, maar vanaf.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 Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben, ik ben, een, ik ben helemaal stil. Ik zit me vol, vol oh, bewondering te luisteren. Was, was, ja, wat een verhaal. Oké, dus... Maar dat is dus het hele verhaal. En dat is zo indrukwekkend... dat het over de hele wereld uh, uh, mensen trekt. En het bijzondere is natuurlijk van de Haag... ZLP, dat het midden in het centrum ligt. En uh, alle bekende restaurants en uh, cafés... Uh, liggen daar omheen. Uh, nou ja, goed. Het wordt weer een spektakel. Er schijnen meer boten dan... Uh,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 Hey, there! Comes he. Yep. Mark, welcome. Bonjour. Live on Dutch radio. Welcome. H Hi. How does it captain feel to Mark Hawkins here? <laughs> Mark, welcome. Uh, how is it to be a captain on a ship on a boat that owns to uh, Frank? Oh, I'm honored to be uh, sailing with Frank. Frank has many years' experience down the line, and Frank has taught me many things, how to fish.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 <laughs> Loose women. Ja, yeah. try another bait. <laughs> <laughs> I'll come over. <laughs> Oké, okay. I'm looking forward to it. Can I have Frank? Ja, bye. Yeah, bye. Can yes, I have... Hang on. Give Frank back. Ja, hallo. Ja, Frank, nog even. Uh, dus volgende week zaterdag gaat de verhaal van start. Hij gaat, loopt door tot en met uh, 5 oktober.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 Des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge, tu la perdras cent fois dans les vapeurs des portes. C'est écrit. Blessé dans les parfums de Nantes, tu t'atteindras hurler, que les diables l'importent, voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. N'en zonder plus de tafel en moi, ni la nuit ni le jour, elle vanmiddag, derrière les brouillards, vanmiddag, toi tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux vanavond, Personne n'écoute, tu videras tous les pas, elle mettra sur ta route, t'en passera des nuits à regarder devant C'est écrit. Sors plus de ta mémoire, ni la nuit ni le jour, tasse derrière les brouillards, et toi tu cherches et tu peux. Die man heeft wel een mooi leven, hè? die vrouw de vissen. Hij, hij reist maar op en neer. Hij reist, hij vaart maar op en neer. Naar de mooiste plekken. Zo ook in Frankrijk natuurlijk. Speciaal voor hem een Franse plaats. de Franse, Francis Cabrel. Sette-cri, sette-cri. Ja. Heel goed. Dan krijgen we zin van die uh, haring, hè? Ja, Altijd. Zullen we even een haring proeven? Kan bij de zeemermin uh, nog tot uh, 7 uur vanavond.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 Oké, okay, oké. Okay. Ja, het is dat het A en C van dezelfde leveranciers zijn en B en D. Dus eigenlijk had je A en B even moeten proeven. Dat wordt zelf bezorgd. Hier is haring nummer A. A. No. Haring A. Ja. Haring A. Nou, we gaan het live meemaken. Haring A. Uitstekend. Van leverancier X. Het nee, want dit is erg goed. <laughs> dit is de winnaar. Dat zegt een ieder hier hoor.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 Ja, ik sta hier elk jaar. Voor de elfde keer alweer. Nou, hij is druk bezig zo te zien. Iedereen kan zijn stembrieven inleveren. En er is ook een uh, hele oh, mooie. Jongen, maar je ziet hoe ja. druk ik het heb, hè? He. Ja, je bent heel druk. Er is ook uh, bij de uh, als je de stembrief inlevert, heb je ook een selfie spot. Wat? Dat, een selfie. Nee, we hebben geen selfie Daar, selfie spot. Oh ja, maar <laughs> ik weet niet wat ze daarmee doen. Ik ben, daar ben ik niet over geïnstrueerd. Nou, dat, dat, dat kent de ex-dorp, de, ex de, de ken dat niet. Ik kent niet. Om een foto te maken. Juist. Nou, dan kan ik je wel vertellen dat daar nog niemand gebruik van gemaakt heeft. Jammer. De oproep dus in iedereen. Ik, ik vind dat dat spandoek beter een selfie doek is. Dan maak je reclame mee. Daarom staat hij ja, daar ook. <laughs> Klaas, dankjewel. Succes. Graag gedaan, jongen. Nou, ik ga niet te veel naar binnen lopen. Nee. Helemaal Wat, goed. Ik hoor helemaal niks meer. Dat hoorde je al.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 Niet D, B, C, A? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. A, C, B, -A. A -C -B D. Ook alweer je... A. Zeker zijn. Ja. Ja. A, zeker lekker. Nou, dat hoort bij jou. Ja, wat zegt u? Ben je er zoveel zwaar van kunt hoor? Ja, dat zat toch wel. We gaan even verder ben, mensen smaak gewoon. Ja, heel goed. Heel goed. We gaan het even verder vragen. Even een onderzoekje wat ze allemaal in een uh, stembrief hebben uh, ingeleverd. Tot nu toe heel veel Tot A, hè, he, Maurice. Heel veel A.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 Ja helemaal, geweldig. Kijk, helemaal geweldig. Geweldig. Ja, helemaal ja, helemaal geweldig. Het horen we graag. Geniet ervan ja, en probeer die andere twee ook. Dat doen we zeker. Ja, helemaal goed, dank u wel. Nou, je hoort het uh, Rob, Albert-Jan. Ah, ah, ja, ah, uh, A, hè? Ja, het wordt zeg is A. Zeg is A. Zeg is A. <laughs> Dat is een ander programma. Oké. Hé nou geniet er nog even lekker van. daar tot 7 uur vanavond is iedereen aan de Watstraat nummer 2 van harte welkom.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 Tot de volgende keer. En morgen is het op zondag de interviews die we hier hebben opgenomen. Oké, okay, okay, super. Man. Helemaal goed. Hey, geniet er nog even van. Je mag er nog tot Dank 7 uur blijven genieten. Doe dat dan ook, hè. Tot ziens. Hoi. Hoi.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 So much brighter there You can't forget all your troubles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 Zo vlak voor het einde van dit programma twee disco-klassiekers achter elkaar. Als eerste de uit 1984, Shelly Roth in The Evening. Gevolgd door S.W.S. sos en dat staat voor uh, Sound of Succes. En dat hadden ze zeker in de jaren 80. Onder meer met deze single, The Finest. Race Radio, Pit Report. Ja, we kijken nog even de van de Formule 1 die vanmiddag uh, plaatsgevonden heeft. Daarvoor schakelen we over uh, naar uh, Albert Jan Vos. Live vanuit Singapore. Ja, mooi. Ja. Zat je er maar, hè? Zat ik er maar. Nou ja. ja, goed, vanmiddag, dus zoals je gezegd uh, zei, verreden. De kwalificatie voor de Formule 1. Die trouwens morgen om twee uur start, Nederlandse tijd. En die wordt natuurlijk, eh, wordt bij, ja, laten we zeggen, met kunstlicht verreden. Al daar in Singapore.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 Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Salfoort op zaterdag. En volgende week zijn we er weer. Volgende Toch? week zijn we er weer. Jazeker, een drukke oh. en gezellige weekend volgende week. Oké, okay, tot dan. En graag. Uh, ja, tot dan, hè. <laughs> Tot so dan. dan, dat, dat zei ik dus. Made. Doei doei! Doei doei!